1 uur eventje kunnen met het NOS journaal. In de Oostvaardersplassen bij Almere hebben onbekenden begin deze week een aantal hekken opengezet. Wandelaars hadden daardoor ongemerkt een jachtgebied in kunnen lopen. Gemiddeld worden er in deze tijd elke dag ruim 18 dieren afgeschoten in de Oostvaardersplassen. Staatsbosbeheer ontdekte de opengemaakte hekken maandag.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 Burgemeester Krikke van Den Haag heeft opdracht gegeven... om onderzoek te doen naar de woonplaats van PVV-raadslid Dille. Zul weten of het raadslid wel echt in Den Haag woont... en niet in Rijswijk, want daar zou Dille ook een huis hebben. Volgens de wet moeten raadsleden wonen in de gemeente... waar ze in de gemeenteraad zitten. De Haagse gemeenteraad steunt de burgemeester. Dille is sinds 2010 raadslid voor de PVV in Den Haag... en staat op nummer 2 van de kieslijst voor de verkiezingen in maart. Het kabinet is nog niet tevreden met de Turkse uitleg over het offensief in Afrin. Turkse grondtroepen vielen vorige maand in het noorden van Syrië de regio Afrin binnen, die in handen is van de Koerdische militie IPG. Daar kwam kritiek op en de Turkse delegatie deed vervolgens bij de NAVO een beroep op het recht op zelfverdediging. Minister van Buitenlandse Zaken Zelstra vindt die onderbouwing onvoldoende. Het weer, voetbal is er nog. Ajax heeft uit met 4-2 gewonnen van Roda JC. PSV won thuis met 1-0 van Excelsior. En dat was de 22e thuiszege op rij, een record voor PSV. AZ had uit bij FC Twente weinig moeite, de ploeg won met 0-4. Dan het weer, de bewolking neemt toe, het koelt af naar min 2 tot min 7. Langs de kust kans op een beetje sneeuw. Morgen wisselend bewolkt, af en toe zon en 1 tot 4 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie op de N367 Nieuwe Pekelaar Winschoten... waar een omleiding ingesteld bij Winschoten door een hevige brand. Dit was de Verkeersinformatie. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Roderick Six is schrijver. Hij schrijft onder meer voor de knak in België. Hij is opgegroeid in West-Vlaanderen. Schreef onder meer de romans Vloed en Val. En was samen met Thomas Blondot de boekendokter... die elke week iemand in het nieuws een goede roman aanraadde. Deze week zal hij elke nacht een verhaal voor ons maken... bij de dag die verstreken is. Roderick, goedenacht. Goedenacht. Welk thema heeft je vandaag... Uh, genoeg geïnspireerd om een verhaal te schrijven? Well, ik heb vandaag een nieuw woord geleerd. Uh, in de Volkskrant stond er een woord dat uh, direct in mijn oog sprong... en dat was lawaai-papegaai. Lawaai-papegaai? Ja, ja, dat zijn mensen die naar concerten gaan... enkel en alleen om er te kletsen. En dus ook het rest van het concert verpesten... voor de mensen die eigenlijk gewoon naar de muziek willen luisteren. Ja, daar zijn er vele van. Het schijnt ook een, een specifiek Nederlands euvel te zijn. Dutch disease noemen toerende artiesten het al. Het Inderdaad, is... maar het is, een, uh, het is niet enkel een Nederlands fenomeen. In België heb ik het ook al een paar jaar opgemerkt en het begint net te ergeren. Ik dacht altijd dat ze in België wat, wat rustiger waren, dat ze daar nog respect voor de, voor de muziek hadden. Helaas, helaas. Uh, we nemen alles over wat van het uh, Gidsland Nederland komt en ook de slechte dingen. Helaas. Ik ben benieuwd naar je verhaal. Ga je gang. Oké. Okay. Beste lawaai, papegaai. Vandaag heb ik mijn kredietkaart geplunderd om mijn concertlente in te vullen. Zo ga ik vrijdag al naar Piano Wonder Niels Vraam, maar ook de donkere Belgen van Flying Horseman en Nine Inch Nails liggen al vast. Ik kijk uit naar hun komst, maar niet naar die van u, lawaai-papegaai. De laatste jaren strijkt u in steeds grotere getalen neer in concertzalen. Niet bij machten om uw mond te houden. Het hele concert door staat u in het oor van uw buurman te blijven en in dat van mij. Dat begrijp ik niet. Concerttickets zijn duur en ik veronderstel dat u er een weloverwogen keuze van gemaakt hebt om die specifieke band te zien. Je hebt er platen van, U volgt een muziek op de voet. Maar eenmaal daar, op de eerste rij, moet u per se met vrienden bijkletsen. En waar hebt u dan in godsnaam over? Wat kan er zo belangrijk zijn in uw nietige leven dat het niet kan wachten tot op café? Als u dan toch grof geld wil neertalen op dat iemand naar u zou luisteren, ga dan naar een psychiater. Hij zal u met plezier aan Beste lawaai-papegaai, zwijg. Je zal versteld staan van wat je hoort. Op het podium puurt een kunstenaar muziek uit zijn ziel, enkel om jouw hart te zalven. Wees dus dankbaar, lawaai-papegaai, en zwijg. Over uh, de plaag der lawaai-papegaaien, er zijn nu allemaal initiatieven postertjes zijn gedrukt. Er worden lollies uitgedeeld die je dan naar je pratende buurman kan geven met een tekst erop. Wil je ook niet luisteren naar de muziek of iets dergelijks. En, oh. uh, maar het, het is vreemd. Ik heb het nooit begrepen waarom mensen dat doen. Door een concert heen gaan tetteren. Ja, nee, gaat het er echt ook niet in. Nee. Ik, heb, uh, ik heb ook wel concerten meegemaakt waar de artiesten een beetje verbaasd naar elkaar keken op het podium en dachten ze zullen we er maar een korte set van maken, want de mensen vinden het kennelijk niet leuk. Omdat er zo'n geroesemoes uit die zaal kwam. Het is, uh, uh -huh. het is miraculeus. Dank voor deze oproep. Roderick Six, nacht En uh, graag weer tot morgen. Oké, okay, fijne nacht nog. Road is rock. And I'm gonna walk. the sun on my back. Spare cloud in my pocket And the wind in my lungs Trying to keep the rain from spilling from the bucket Found the snow in the shade Like someone come up on the past and the future Singing road is rock That's a sign made out of steel You and your friends destroy our bodies together. Destroy our bodies together, oh. Destroy our bodies together, oh. You and your friends destroy our bodies together, oh. No more than a euro When it goes at a stop Well, you know, well, you know, well, you know You know, you know, you know But you and your friends destroy our bodies together Destroy our bodies together, oh Destroy our bodies together, oh You and your friends destroy our bodies together, oh we are bodies together, oh. winning my love Trying to keep the rain from spilling from a bucket Found the snow in the shade Like someone come up on the past and the future Singing road. destroy our bodies together oh destroy our bodies together oh you and your friends destroy our bodies together oh destroy our bodies together oh destroy our bodies together destroy our bodies together destroy our bodies together Throw your bodies together is een project van uh, Jurre de Haan, een uh, Amsterdamse zanger en liedjesschrijver. Zijn nieuwe album heet uh, Kid, gaat helemaal over uh, dood en leven. En uh, dit was een van de liedjes die erop zaten. Boat beneath the sunny sky En 16 februari. Dan uh, treedt hij op uh, tijdens de Nooit meer slapen sessie... in uh, de platenwinkel in Amsterdam aan de Roosgracht uh, Velvet, heet hij. Dat, uh, daar kunt u bij zijn, via de website van Nooit meer slapen vpro.nl. Nooit meer slapen. De rubriek heet Open Kaart: 150 vragen over werk en leven. De gast is Victor Vroegendewijk, filmmaker. Hij heeft een nieuwe documentaire, The Last Fight. Gaat over Marloes Koenen, kampioenen Mixed Martial Arts. Nog één keer wil ze de titel halen: wereldkampioen, maar haar lichaam is moe en overtraind. En uh, de vraag in de film is of ze het eigenlijk nog wel aan kan. Of ze niet door haar eigen grenzen heen aan het beuken is. Vroegendewijk is filmmaker. Hij uh, maakt al eerder een documentaire over zijn vader, dichter Rien uh, Wijk. En ook over uh, de evangelist Matthäus van der Steen, een vriend van hem. En uh, hij maakt veel meer programma's uh, overigens. Welkom, uh, Victor Vroeg in de wij. Dank je wel. Wat een sport is dat? Dat mixed martial arts. Ja, kende dus ik, jij het een beetje. Nou, ik had, ik had nooit echt naar zo'n hele wedstrijd gekeken. Dat, dat ja. ga ik nu toch zeker wel een keer doen. Ja. Deze, de, deze vrouw die, die lijkt te gaan winnen. Dan, dan maait ze met een kopstoot de tegenstander tegen de grond ja. op de rug. Duwt met dat hoofd op de borst, zodat die vrouw ergens uh, heen kan. Houdt intussen met haar beide armen de armen van de tegenstander tegen de, tegen de grond aan... Ja. en duwt met het hoofd en duwt met het hoofd nog een kopstoot tussendoor. De coach staat te schreeuwen, denk aan je ellebogen, denk aan je ellebogen. En, en de vrouw onderop die, die mept met haar hielen... <lacht> tegen de nieren van <lacht> onze kampioenen. Ja. En hard, en hard. En ineens ja. verliest uh, on, onze, onze heldin toch het... Uh, ja, het is een keiharde sport. Het is kooive. Niet alles is toegestaan. Er zijn best veel regels. Maar heel veel, heel veel is wel toegestaan. Het gaat door als je op de grond valt. Dat is het, of als, uh, het boksen en kickboksen is staand. En als er iemand op de grond valt stopt het. Hier gaan ze door. Uh, en het is, uh, het is een hele harde sport. Maar het is de snelst groeiende sport... Ter wereld misschien wel, maar niet voor Amerika. Heel erg mainstream daar. Kijk gewoon, er zitten gewoon gezinnetjes te kijken. En uh, daar is het heel normaal. En ik ben er ook op vrij aan gewend. Het is gewoon wat er vroeger op het schoolplein gebeurde. Met uh, het enige verschil dat er dan uiteindelijk wel een, een leraar naar, of een conciërge naar buiten stormde. Ja, hier bleef hij Ja, nou, die, die, die doet ook niet heel veel, zag ik. Nou ja, als het, als het fout gaat, dan stopt hij het. Als, het. als iemand zich niet meer kan verdedigen. Hoe kwam dit op jouw. Op jouw uh, want, want ben jij een fan van de sport? Volg jij dat al jaren? Nou, ik was eerder fan van Marloes. Ik vond Marloes een heel interessant persoon. En die heb ik leren kennen op een gegeven moment... Uh, door haar gewoon een keer een mailtje te sturen. En uh, of ik langs mocht komen. dat mocht. En toen hadden we al vrij snel een soort van uh, klik... Een soort filmklik dat, dat ze mij uh, ik had ik een kort filmpje over gemaakt, waardoor ze mij waardoor ze zag wat ik eigenlijk wilde laten zien en daardoor ontstond vertrouwen en uh, toen mocht ik blijven en dan mocht ik uh, overal bij zijn. Het is een, het is een vrouw die, die keihard is: een uh, brok spier. Een, een echte vechter die recht op de doel afgaat. Ja. Die wil winnen of door iemand volledig tegen de grond te duwen... of door een knockout, maar ja. niet, uh, niet ja. getut met Dus punch. fysiek sterk, maar ook mentaal sterk op een bepaalde manier. Ja. ja, en tegelijk een hele lieve, zachtaardige uitstraling... als ze niet in die ring staat. Ja. Een tedere vrouw, dat, dat is komt over. Dat is het interessante, dat is het mooie aan Marloes. Dat ze echt twee totaal verschillende mensen is. Ze dus is die Marloes die gewoon, als je haar tegenkomt... dan is het gewoon... Super aardig, leuk, vriendelijk, niks, totaal niks aan agressief. Of, je ziet het eigenlijk ook niet echt, behalve de bloemkooloren. Hè, dus die oren die zijn helemaal opgezwollen. Of een soort gebroken. En, um, uh, maar als ze dan echt zich klaarmaakt voor het gevecht... en vooral eigenlijk vanaf de week voor het gevecht... maar vooral de laatste uren, dan wordt ze gewoon een soort vechtmachine. Een totaal ander mens. Dat is fascinerend. Het is heel hard trainen voordat je zo'n zo wedstrijd gaat winnen. Dat doet ze met, uh, met haar vriend en met een trainer. Die, ja. die, die, gaan, die gaan ook tot het uiterste. Ja. Je, je mag niet eens zeggen dat je moe bent, want dan word je moe als je het zegt. Dus dat, ja. dus dat is, dat is ja. verboden, om maar Klopt. eens iets te noemen. Geleidelijk aan in de film komt er toch een soort twijfel bij, bij mij althans. Is dit nog wel een goed project? Moet ze dit nog wel willen? Moet ze hier niet mee ophouden? Ja, daar gaat de film over. Van, uh, ja, is het, kan ze dit nog? Is ze niet al lang overtraind? Ja, is ze niet is al, ze niet top, al op? weet je? Ja, top. Het is, het is gewoon heel heft, heel zwaar om, uh, om, dit elke, om dit gewoon je hele leven te doen. Om, om, om je fysiek altijd uit te putten. En er is ook nooit als je zo'n sporter bent een moment dat je denkt... Oh, nu ben ik er, weet je wel. Nu ben ik niet meer moe na een training. Of nu ben ik niet meer helemaal kapot na een training. Het, is altijd, het blijft altijd weer heel zwaar. En uh, Omdat zij ook heel intelligent is en heel veel nadenkt... Uh, komt dat er ook nog eens bij. Dus zij is niet iemand die... Veel vechters die kunnen heel makkelijk gewoon... Nou, dan ga ik vechten, nou, dan ga ik trainen, ga dit. Dan ben ik wel moe, maar het is eigenlijk allemaal wel oké. Zal ik een lolbroek ook, hè, veel vechters. Maar zij is dan heel... Zij moet overal heel lang over nadenken. Dat, dat, dat kost zoveel energie. En ik denk dat dat haar uiteindelijk uh, uh, wel of niet de kop kost. Dat gaan we niet verklappen. Hoe, hoe was het voor jou om dit, om dit te filmen? Omdat dat op bepaalde momenten wordt het heel dramatisch. Ja. En ben jij heel dichtbij. En ben je op momenten. Ja, waar het voor mij ongemakkelijk zou zijn als documentairemaker. om nog in de kamer te staan. Ja, dat staan met een camera. Ja, er is toch. Ja, het is het ook. Maar goed, je bent daar wel om een film te maken. Uh, en ze heeft er ook niks aan als ik een arm om erheen heen zou slaan. Wat we natuurlijk wel toen de kamer helemaal uitstond, wel uh, uh, hebben gedaan. Maar dat is niet waarvoor ik op aarde ben gekomen... en ook niet waarvoor ik op dat moment in die ruimte sta. Ik sta daar om, om die filmen voor haar te maken... en om, om de mooie en de, uh, en de minder mooie momenten te laten zien. Dat maakt het complete verhaal. Dat is de kunst van de documentaire. Is, is, als ik daar zou stoppen en zeg nou, uh, we gaan nu even... we gaan dit, dit niet filmen, dat zou heel gek zijn. Dus je moet dat gewoon overwinnen en doorfilmen? Zeker, ja. Het is ook niet moeilijk. Het is ook niet moeilijk, maar je, het is je wel gelukt om erbij te zijn. Ik weet natuurlijk niet welke momenten jij er niet bij was. Maar ik, ik vond dat je aardig dichtbij Ja, we zijn, we, zijn heel, we zijn er heel dichtbij gekomen, ja. De enige momenten waar we er niet bij waren, was meer praktisch. Dat we, niet, we mochten ook de hele tijd niet backstage bijvoorbeeld bij zo'n grote... Het is, het is altijd in, op indianenreservaten, in enorme casino's... ergens en van het dorp in Amerika. En uh, daar mag je dan heel veel niet... Dus dan mogen wij niet mee, backstage met haar. Of dan mogen we dit niet. Dat zijn eigenlijk de enige redenen waarom we niet sommige dingen hebben kunnen filmen. Maar niet omdat het was nooit omdat zij dat niet wilde dat we filmden. Ben je ook een fan van, van sportdocumentaires? Is dat een, een genre dat jouw interesse heeft? Nee, nee, eigenlijk niet. Ik, ik heb dit ook eigenlijk. Nu realiseer ik me pas dat het een sportdocumentaire is. De hele, het hele proces heb ik er geen seconde aan gedacht. Wat was het voor jou of had je Gewoon of je een documentaire had? over een mens die strijdt en. Uh, ik, heb, ik hou ook niet van sport. Ik kijk geen sport. Ik weet niks van sport. Ik weet niet. Uh, echt, echt, echt bijna niks. Maar het is natuurlijk wel wat. Het, wat het universeel mooi is aan sport. Is gewoon dat die strijd. En dat, zo, dat die sporters zo. Het is uniek hoe hard die gaan voor iets. Dat zie je bijna nergens in, in het leven. En, uh, dus het is wel interessant. Maar dus ik, ik heb dit nooit echt als een sportdocumentaire gezien. Wat ik extra mooi vind aan, aan boksen en, en vechtsporten, is, de, is dat het zo beestachtig lijkt als ze bezig zijn. En dat ze zo analytisch bezig zijn van tevoren. Ja. Dat, dat, je, dat je elke potentiële beweging en zwakte van je tegenstander al lang in kaart hebt gebracht. Dat je ook ja. een strategie hebt. Dat het een heel erg. Uh, Game plan. Ja, een gameplan. Ja, een sport van intelligentie ook is. Maar ja. eenmaal in de ring. Is het, is het natuurlijk veel beestachtiger? Ja, dan weet je niet wat er. Uh, is je gameplan is leuk of je plan wat je gaat doen. Maar je, uiteindelijk uh, sta je daar gewoon en dan moet je, uh, ja, moet je dealen met wat er op je afkomt. En uh, uh, die ander die wil jou in principe knock-out slaan, knock slaan ja. het licht uitdoen. Dus jij moet ook keihard terug zijn. Anders dan verlies je het natuurlijk sowieso. Uh, maar het is een hele analytische... en het is ook echt een sport. Het is, nou ja, het is in ieder geval echt een, uh, een... een sport waarop enorm wordt voorbereid, getraind. Ge, ge, heel veel techniek. Heel veel... Uh, ja, eindeloos kun je maar doortrainen over één soort armbar. Dus een armklem hoe je in wezen iemands arm kan breken. Uh, en daar kun je een heel leven op oefenen, volgens mij. Wow. We gaan beginnen met de vragen. Ja. Neem alsjeblieft een, uh, een kaart. Moet ik gewoon een kaart pakken? Ja. Zo in het holst van de nacht. Oké. Okay. Uh, moet ik lezen? Van, ja, ja. van welke collega zou je nog wat kunnen leren? Nou, dat zijn er heel veel. En dan heb je het over collega-filmmakers. Dat denk ik, toch? Ja, dat, ja. dat uh, ga ik maar vanuit. Uh, ik denk... Uh, en, en moet ik dan directe collega's of, uh, of mag ik ook mijn helden uit Amerika ja, of uit ja, andere dat, landen dat zijn ook collega's, ja, nou, vakgenoten ik, ik vind uh, waar ik wel zeker heel veel van kan leren is heel veel mensen natuurlijk gewoon, uh, ik kan eigenlijk van iedereen wat leren maar Errol Morris, dat is een uh, denk ik, de, de koning of de, de, de paus van, het, uh, van de documentaire op, op dit moment. Het is een Amerikaanse maker. Die maakt hele bombastische grote documentaires. Noem eens een paar titels. Hij heeft nu The uh, Fog of War. een van zijn bekendste Oscar-winnende documentaire. Uh, uh, Warmwood is nu op Netflix een grote hit. Dat is een documentaire over een geheim CIA-experiment met LSD. En dat heeft hij voor een groot deel... Um, uh, ge, ge, hoe heet dat? Uh, Nageacteerd. Ge, dus uh, bijna als een speelfilm. Maar wat zo goed aan hem is, hij heeft altijd. Hij is nu denk ik 70 of 75. En die blijft maar zo'n energie hebben. Die heeft dan. Zijn, zijn, hij is bekend omdat hij iemand filmt. En diegene kijkt recht in de camera in het interview. Dus hij interviewt iemand. En diegene die kijkt echt in de camera. Maar die ziet, hij heeft een systeem ontwikkeld. Dat diegene in die camera wel hem ziet. Dus met een soort spiegelsysteem en dit en dat. Zo we een beetje wat ik bedoel? En dan wordt het heel persoonlijk, heel, heel nou, direct. Worden. Ja, dat is een hele mooie vorm. Want iemand kijkt gewoon jou aan als kijker. Maar, hij is, maar nu heeft hij zich opnieuw uitgevonden. Nu heeft hij, doet hij die interviews met echt iets van twaalf camera's. Om de mensen heen. En prachtige shots allemaal. En dat doet hij ook weer met enorme energie. Maar hij heeft een soort... Ja, een soort levendige uh, uh, sfeer in die films. Ook in de manier hoe hij vragen stelt... en hoe hij uh, uh, uh, hoe die, hoe die, uh, de boel tot leven brengt... Die ik, waar ik heel jaloers ben. Hij was ook privédetective voordat hij documentairemaker werd. Dus We dat zijn wel gewoon... verwante beroepen eigenlijk, ja, als je zeker. erover nadenkt. Ja. Doe nog een kaart. Oké, okay, moet ik het eens gewoon even zo? Ja. Uh, even kijken. Welke kritiek van anderen krijg je soms te horen? Um, dat ik uh, weinig van mezelf laat zien. In je films? Nee, als mens. Mensen vinden jou moeilijk te doorgronden? Ja. Dus dat ik weinig... Uh, ja, ik... ik, ik uh, dat klopt wel, dat heeft mijn vader ook. Dat je niet... Dat je eigenlijk... Je zegt wel alles. Je bent in principe ook wel een redelijk open boek. Maar ja, je, je, er is toch veel ook wat ja Wat ik gewoon niet tegen niemand zeg. Of, die, of uh, dingen die ik niet belangrijk vind om te vertellen. Dat gewoon denk ik, nou dat zijn gedachten. Of te denken dat er meer is en dat je een soort mysterieuze uitstraling ja, hebt. Ja, en er is gewoon verder niks. Ook, ja. Maar is dat een slechte eigenschap, vraag ik me af. Of is het gewoon dat je daarin haaks op de tijdgeest staat? Ja, ik denk, ik denk dat het wel een beetje een slechte eigenschap is. Want, uh, maar waarom weet ik eigenlijk niet. Ja, want je hebt dan in persoonlijkheden het open boek, het gesloten boek. Maar je hebt ook nog zoiets als het uitgelezen boek. Ja, dat moet je niet hebben. Dat, dat wil is... je niet zijn. Nee, dat klopt. Nee, dat ben ik niet. Nee, dus dat, die kunnen we wegstrepen. En dat is inderdaad goed. Dat is het goede nee, nieuws. Ja. Maar uh, nee, ik weet het niet. Ja, dus, maar dat is de kritiek die ik was. Uh, ook van mijn vriendin het hoor ik Doe nog maar een kaart. Ja. Jezus, wat vind je lelijk aan jezelf... Uh, nou, je treft het wel, en dan moet je toch een kaartje ja. in de kaart laten kijken. Ja. Echt, hè? Nou, gewoon, uh... ja, wat vind je lelijk? Kijk, ik vind lelijk altijd iets heel lastigs, want wat is lelijk? Ik vind, uh... ik vind jou niet lelijk. Weet je, ik vind jou een. Uh, ik, ik, ik vind. Echte lelijkheid zit van binnen. Ja, ja, nee, dat, dat, dat, dat, uh, daar zou ik ook eerder aan denken. Uh, ja, dus ik vind lelijk, en ja, dan kan ik wel zeggen voor mijn dikke kop. <laughs> maar dan denk ik ook weer, ja. In een goede bui vind ik dat ook weer een, lach, een leuke dikke kop. En dus dan, het is een dan, vriendelijke kop. Ja, ja, precies. Dus. Uh, maar ja, weet je, dus wat is lelijk? Ik vind lelijk eigenlijk irrelevant. Mensen zijn zelden lelijk. Maar van binnen heb je misschien wel. Ja, echte lelijkheid zit van binnen. Dus je, ja, je ziet hij... gewoon in iemand. Ja, maar je wat is het... dan lelijk aan jezelf van binnen? Uh... Welke karaktereigenschap is uh, is jouw duistere kant? Ja, dat dat, dat, dat uh, is lastig. Zo is even in één keer. Uh... <laughs> <laughs> um, dat weet ik niet. Geen idee. Nee. Er zijn geen momenten in je leven waarop je terugkijkt en denkt: Ach, god, die, die kant van mezelf zou ik toch niet ja, meer willen tuurlijk. zien. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. ja. Nee, ja. Uh, nou nee, ja, dat, dat vind ik heel moeilijk om, om... Er zijn natuurlijk dingen die je gewoon niet op de radio uh, vertelt. En er zijn ook dingen die uh, je wel op de radio vertelt... maar die zijn dan weer... Dat ik niet goed weten hoe ik dat zou moeten definiëren. Dat is op, op zijn eigen manier wel weer een duidelijk antwoord. Toch? Doe mag nog we? maar een... Ja. Mag ik eerst zoeken? Nee. Ja, mag geweest. Maar ik vind het prima, jongen. Oh ja. Welke... Ja. Ja, kutvraag? Nou, ja, is niks. Wat verwacht je van de komende tien jaar? Ah. Uh, ik hoop nog meer en steeds impactvollere documentaires kunnen maken en televisieprogrammas. Want dat doe je ook best veel inmiddels. Ja. Nou, ik doe, doe ik, ik, ik heb een tijdje niet gedaan, uh, veel ander soort werk gedaan, weer commercial, commercials <laughs> gedaan, uh, maar nou, die hebben uh, ook impact. Ja, precies. Nee, maar ik, ik wil echt documentaires, series maken en, en documentaires die die impact hebben, of tenminste die in ieder geval... En wat versta je onder impact? Ja, Van, wanneer, dus die mensen iets impact? doen. Hè. Dus die, die op, uh, mensen iets doen op een... Uh, uh, op een redelijk diep niveau. Snap je? Dus ik hoef niet... Uh, ik, ben, ik, uh, ik, ik wil dingen laten zien... Die, waar, uh, uh, fenomenen laten zien. Uh, uh, en die breder maken dan dat fenomeen. Bijvoorbeeld kooivechten vind ik een interessant fenomeen. Uh, en door... Door, door dat via Marloes te vertellen... Uh, denk ik dat ik dat uh, fenomeen aan de ene kant op de een of andere manier laat zien... maar het ook breder heb getrokken dan alleen dat fenomeen. Het gaat namelijk over iedereen. Iedereen kan iets in haar uh, zien. Nou, ik, zit even, nee, maar ja. ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Want, want zij, zij zegt, wie ben ik nou zonder dat vechten? Ja. Wat, wat heeft mijn leven nou voor zin als ik niet meer kan vechten? Ja. Dus, dus zij moet door, omdat, ja. omdat ze anders geen, geen ja. raison d'être heeft. Precies. Aan de andere kant kan ze niet door. Want nee. je ziet als kijker overduidelijk... en je ziet ook op een zeker ogenblik de, de dokter heel zorgelijk uh, naar, naar haar kijken... je weet dat ze zal sterven als ze hiermee doorgaat. Ja. Ze en moet geen kinderen ophouden ja. En geen kinderen kan krijgen en eigenlijk alle andere opties in de weg staan. Ja. En, dan, en dan ga je vragen stellen over, over haar relatie die ja. ook op vechten is gebaseerd. En, ja. en natuurlijk uh, de, de financiële situatie. Ga ze maar door. Maar, maar ja. ik, ik denk dat, dat dat een best een universeel thema is. Ja. Ik kan niet door, ik moet door. Ja, maar ook wie ben je? Ben je weer werk? Ben je, je, ben je, uh, ja, ben je eigenlijk ben je werk? Dat, dat, dat denk ik, dat denk jij misschien ook. Uh, of ben je gewoon een individu, weet je, als het ophoudt, dat werk nu. Stel, je wordt nu... De een radiopresentator. Ja. Dat zou toch verschrikkelijk zijn, toch? Dat zou je niet weten even wat je... Tenminste, ik weet niet of jij nog nou, andere dingen doet. Maar nou, als ik geen films meer zou kunnen maken. zou ik niet weten of ik het dan anders zou moeten doen. En dat is zij natuurlijk ook. Maar ik, uiteindelijk is dat niet goed. Want je bent niet je werk. Je bent gewoon een individu die ook kan bestaan zonder. Maar uh, is, dat is ook een vorm van tunnelvisie. Dat ja, zeker. En, er was een, er was een dag dat het, dat het er niet was. De, de radio of het film maken. Ja. En, en er, er kan zomaar een dag zijn dat het er weer niet is. En dan, dan kan er ook weer iets nieuws komen. Dat kan, maar dat, ik zie dat niet voor me. Dat ziet zij niet voor zich. En dat zien heel veel mensen denk ik niet voor zich. Angst voor de toekomst. Angst voor het, het, het stevige wat je, wat je snapt uh, te verliezen. Dat is natuurlijk heel universeel. En dat is wat zij in extreme heeft. Um, en uh, dat, vond, dat vind ik mooi. We gaan nog één, uh, één vraag. Uh, ja. Een hele intieme. Ja... Uh, Waar was je op 11 september 2001? Dat is niet echt intiem, hè? Het hangt, hangt er vanaf waar je was. Nou, Ik liep op het... Uh, ik was... Uh, hoe oud was ik? Ik was twintig, precies. En ik liep met uh, een vriend, een hele goede vriend... over het uh, Marktplein in Rotterdam. Dat is een heel groot uh, plein, Blaak. En uh, toen belde een andere vriend van mij, Bruno Jun, toen hij belde op. Die zei, zo, heb je het gehoord, joh? Er is gewoon een vliegtuig in de World Trade Center gevlogen. Rotterdammer. Ik, en ik uh, dacht, wow, uh, dat is bizar. En ik ging op Ik zei, ik weet eigenlijk niet wat het World Trade Center is. Wat is het World Trade Center? Nou, Toen zijn we naar een café gegaan, wat open was in de middag. Het was drie uur hè, toen het gebeurde, half vier. En toen hebben we de hele middag in het café gekeken. En toen zijn we daarna naar mijn huis gegaan met vijf vrienden. En we hebben we de hele nacht zitten kijken. Op CNN en alles. En op een gegeven moment wachten op Bush die een speech zou gaan geven... om. Zesuschts ochtends uh, ofzo. Dus we hebben die hele nacht zo uh, doorgebracht. Dat was wel fantastisch ook. En, uh, dat... Fantastisch ook. Ja, dat was wel echt fantastisch. Dus dat je ja. voor het ja. eerst een, een, een werelds, een, een, een, een, een gebeurtenis meemaakt die zo impactvol is. En dat je ook op dat moment dat begrijpt dat de wereld hierna gaat veranderen. Toch dat voelde hij is aan alles dat dit alles zou gaan veranderen en wist je niet. Vond hoe? Het, uh, ik vond het gruwelijk en ik, ik dacht: dit gaat de wereld niet ten goede veranderen. En het nou. volgens mij is het ook uitgekomen. Ja, het is totaal uitgekomen, maar dat voelde hij aan alles toch? Dat het gewoon, ja. dit was seismic en dat vond ik eigenlijk ook de moord op in fortuin. Die ging een beetje hetzelfde. dus Toen zijn we ook met z'n allen bij mij thuis op een studentenkamertje gaan kijken. Dat was natuurlijk een andere tijd. Uh, in de zin van... Uh, dat was gewoon, nou, dat gebeurde ook om zes uur s avonds. Maar ja, dat voelde echt heel erg uh, groot. En dat maakt ja. het en fantastisch, bedoel ik ook... Uh, nou, dat, dat voelde echt als een soort... dat het belangrijk was. Nou, voor een filmmaker is dat dan natuurlijk ook zo. Ja, zeker. Dat is belangrijk. Ja. De film die heette The Last Fight over uh, Marloes Koenen. Dank je wel, uh, Victor Vroeg in de wei. Ja, en die is vanaf morgen... Of ja, vanaf 8 uh, februari in de bioscoop in heel Nederland. In heel Nederland te, te zien op het ja. groot scherm. Dankjewel. Dankjewel. Was dat met uh, Song to Sing? In uh, Rotterdam is vandaag de jaarlijkse kunstbeurs Art Rotterdam van start gegaan. 75 galeries bieden daar uh, kunstwerken aan voor. Uh, de mensen die iets willen kopen, of mensen die gewoon willen kijken. Er zijn ook installaties en performances te zien... die wat kritischer zijn onder de noemer Intersections. Maarten Bel heeft een bijzonder werk dat hij laat zien... of moet ik het een werk noemen. Hij laat honden en katten zien, asielhonden en asielkatten... onder het motto Get a Pet Instead. Met andere woorden, je kunt in plaats van kunst... ook gewoon een huisdier mee naar huis nemen. Maarten Bel, nacht. Hallo, nacht. Wat ga, je precies, ja, uh, wat ga je precies doen? Hoe zou je het omschrijven? Uh, ja, het is dus inderdaad een installatie met de titel Dead a in Stad. En het is een, een, een samenwerking met het dierenasiel, wat uh, eigenlijk uh, praktisch naast de kunstbeurs ligt. Uh, dus de kunstbeurs zitten in de van Helle Fabriek. En daar zit dan nog de schiet tussen. En als je de brug op gaat, dan is daar uh, dierenasiel. En uh, we zijn een samenwerking aangegaan waarin we eigenlijk uh, mensen de ludieke keuze voorleggen om een. Uh, om een kunst of uh, geen kunstwerk maar een uh, geen kunstwerk kopen maar een dier uit het asiel te halen dus eigenlijk uh, ja verheffen, uh, verheffen we de, de, de dieren tot de tot de kunstwerken om om uh, ja om om um, uh, zo uh, ja mensen dus geen geen geen, geen uh, kunst te laten kopen maar een dier uit het asiel te laten halen om ze de keuze te bieden. Wil je eigenlijk nog wel kunst kopen... of doe je er niet beter aan om een, om een huisdier mee naar huis te nemen? Ja, ja, precies. Ja. Het is eigenlijk een klein beetje een gemene vraag misschien wel. Hè. Het is ook een beetje humoristische vraag. Oké, okay, waarom zou je kunst verkopen als je ook een, een, een uh, zin kan geven... aan een levend uh, wezen dat eigenlijk uh, ja, alleen zit in het asiel? En, uh, en daarmee proberen wij een, een, een contrast te creëren... Uh, waarin enerzijds de... de, de, de de commerciële, artificiële, commerciële beurs aan de ene kant... en aan de andere kant uh, ja, een, een, een, een dierenasiel dat, dat eigenlijk uh, heel integer is. En, en de dieren zijn eigenlijk, uh, functioneren een beetje als symbool voor die integriteit... Uh, die, we, uh, ja, die we bevragen of die, dat die nog wel in een commerciële kunstbeurs uh, aanwezig is. Je, je stelt eigenlijk de vraag, is deze beurs nog wel integer? Doe je er wel goed aan om kunst te kopen? Is dit niet de smerige wereld geworden? ja ja een beetje wel ja ik denk dat, dat dat een van de belangrijkste dingen in in in de kunst uh, dat kunst uh, integer moet zijn het moet een soort van eerlijk oprecht uh, noodzakelijk zijn en en uh, in de context van een beurs komt daar opeens een heel ander belang bij kijken namelijk hier je moet uh, je, simpelweg je moet eigenlijk, uh, de stand waar, waar, uh, waar galeries ontzettend veel geld voor betalen... moet je, moet je er weer uit kunnen halen. En, uh, dus ook om, uh, naast, naast, naast het kunstaspect kunst komt daar een heel ander belang bij kijken... en dat is uh, het verkopen van kunst. En, uh, en dat gaat denk ik vaak uh, ten koste van, uh, van, uh, van, uh, van de kunst zelf. De kunst gaat uh, veel meer over... Uh... Nou ja, over commercie en handel. En steeds minder over een uh, maatschappelijke betekenis. Of over de samenleving. Of over uh, allerlei andere dingen waar kunst ook over zou moeten gaan. Die je zou kunnen bevragen. Ja. En als het dan toch zo moet, ja, als je dan goed wil doen... kan je beter met een huisdier thuiskomen. Ja. ja, precies ja. En dit, dit is eigenlijk... Um uh, nou ja, het is enerzijds een klein beetje van oké, een okay. dier zou misschien ook wel een soort vanzelfde werking kunnen hebben als een kunstwerk. En dan kan je denken inderdaad, misschien is, is, is, is kan de vacht van een, van een katje doen herinneren aan een prachtig abstract schilderij. En, en, en, en, en, en de liefde die een hond die een geeft als jij uh, na een lange dag werken thuis komt, uh, kan je doen herinneren aan dat we uh, voor elkaar moeten zijn hè, in de samenleving. Dus zo zou je het kunnen zien. Maar uh, ja, het is vooral, denk ik, uh, om, om dat, dat contrast op te zoeken en te laten zien. En, uh, en, en dat doen we door, uh, door ook tours te organiseren. Een aantal keer per dag doen wij een, een, een step-tour. Met steps en daar kunnen mensen zich voor inschrijven. En dan uh, gaan we dus per step over de beurs uh, naar het asiel toe En dat is dan een tour van ongeveer een half uur, drie kwartier. En uh, ja, dat is het heel... we hebben het vandaag voor het eerst gedaan. Vandaag was het dan de opening. En ja, het is heel bizar omdat je dan, uh, ja, je gaat eerst de beurs over met een step. En dan krijg je al een klein beetje. Sommigen vinden het heel grappig dat je inderdaad zo'n soort van uh, speelse wijze, zo'n, zo uh, weet je, zo'n uh, toch wel een klein beetje pretentieuze, elitaire beurs overstept. En, en, en sommige galeries of uh, die, ja, die doen een beetje knorrig, zo van dan past het maar op en dat doe je even normaal. En, en dan ga je naar zo'n asiel en dan kom je opeens in een totaal uh, andere wereld terecht, waarin, er, uh, ja, waarin zoiets dat, van ja, kom maar lekker binnen en uh, weet je wel, zeg, step maar tegen de balie aan en, uh, en je krijgt een bij een heel familie. Je hebt totaal andere energie. En dat is, zeg je daarmee uh, ja, eigenlijk is... dat je dat leuker vindt? Dat je liever in een dierenasiel rondloopt dan in de kunstwereld? Nee, dat niet. Dat niet, zeker niet. Uh, ik denk dat kunst heel erg belangrijk is. Alleen vooral het commerciële aspect dat we, dat we eigenlijk bevragen. Ik denk dat kunst ontzettend belangrijk is. En, en daarna denk ik ook dat we dat we dat er dat dat de kunstfactor ook in tenminste uh, in, in, als, als ik als ik voor mezelf zo nadenk ook okay, wat dan kunst zou moeten zijn, is dat dat, dat, dat je moet uh, dat verrijken of je moet het, dat dat bevraagt een soort van zelfsprekendheid van, uh, van, uh, van de dingen die je kent of de wereld waarin je leeft. En ik denk dat ook een, een kunstaspect in in een in in, in huis terug kan komen. Um... Ja, je kunt het zo duidelijk. tegen maar... kunst bent per definitie. Nee, absoluut niet. Alleen um, ja, ik denk dat vaak uh, zeker op een commerciële beurs dat, dat wel uh, ja, daar inderdaad ook zijn andere belang bij kan kijken en dat het eigenlijk. De kosten gaat van de kwaliteit van de kunst. En, uh, en, uh, en uh, ja, dat is, wel, dat is wel heel erg jammer. En dat is misschien het is ook oké. Okay, weet je, het is gewoon dan wordt het wordt iets anders, maar toch. Uh, maar ja, het goed, is het, toch is, het is marketing en handel voor een groot deel. Maar je hebt ja. je wel wat op de hals gehaald. Want uh, als je daar huisdieren hebt, dan, dan moet, die, die moet je uitlaten. Dan moet je de bak verschonen, Die moet uh, opletten dat ze nergens aan gaan krabbelen. Dat ze niet het hele tapijt onderpissen. Huisdieren vergen mm. meer zorg dan schilderijen ja nee absoluut ja het is dan een huisje inderdaad in die zin is het, het is goedkoop weer aanschaf hè. je kan voor uh, een, een, een voor voor 80 euro heb je een bejaarde kat en, en voor 200 euro dat is dan duurste uh, tussen aanhalingstekens kunstwerk dat heb je een jonge jonge pup een hond en uh, nee ja dat zeker. En, uh, en uh, maar ja, en dan heb je natuurlijk het uh, onderhoud. En misschien word je een beetje ziek en uh, of het moet het een keer worden ingeënt. Dus uiteindelijk is het misschien wel uh, ja, net zo duur als een, uh, als, een, als, een, als een kunstwerk dat je koopt op de beurs. Nou, ik denk ja. dat je daar, dat je daar al met al als je dat optelt over de vijftien jaar dat je huis hier leeft nog een heel leuk schilderijtje voor had kunnen kopen. Al die brokjes ja. en prikjes en, uh, en <laughs> dingen. Maar het is een mooie ja, nee, performance. Absoluut. Het is een mooie performance om, uh, om iets te bevragen... dat uh, op heel veel plekken aan de hand is. En uh, ik wens je heel veel ja. succes. Ja, ja dank je wel. En dat is uh, te zien. Get a pet instead uh, in de Rotterdamse Van Nelle fabriek tijdens de kunstbeurs Art Rotterdam. Maarten Bel, dank je wel. en uh, goed aan de honden en katten. Ja, slaap lekker. Dat zal ik doen. <laughs> Oké, <Okay>. doei. <laughs> Loki is Fins voor Meeuw. Het is uh, ook uh, de debuutsingel van een tamelijk onbekende zanger en pianist onder die naam. En dit uh, nummer heet I Catch You. Is a season, not a pearl. And I catch you, I catch you, I catch you. Put a song on, tell me that you're wrong. Put a song on, don't lie with me. at you You keep a golden tree above your breast A father's promise that you never rest Trusting's quite a stranger you confess But I trust you I trust you You. Put a song on, tell me that you're wrong. Put a song on. catch you was dat uit Finland met I Catch You. Elke twee weken nemen we een muzieksessie op met een bekende Nederlandse of buitenlandse artiest. Op uitnodiging van dit programma spelen ze dan een aantal liedjes en wij proberen die zo mooi mogelijk op te nemen. Dit keer was het podium voor Clean Pete, de zusjes Loes en René Wijnhoven. Ze hebben een nieuw album dat heet Afblijven. En hier is de sessie die we afgelopen weekende opnamen in Velvet Music in Amsterdam. Wij zijn Piet. ik ben Loes Wijnhoven en ik zing en ik speel gitaar. Ik ben René Wijnhoven en ik uh, zing, speel cello en sinds kort ook basgitaar. Het eerste nummer dat we spelen is Trieste Avond. En Trieste Avond heb ik geschreven op een zondagochtend na een uh, afschuwelijke avond aan de bar in een kroeg in Nijmegen. Waar ik met een persoon terecht kwam waarvan ik eigenlijk al waarvan iedereen altijd al tegen me zei... doe het niet, laat gaan, laat gaan. En toen op die zaterdagnacht stond ik toch weer met hem aan de bar. En het werd inderdaad... Nou, ja, daar gebeurde iets heel vervelends. Hij, ik vroeg stelde een vraag en ik kreeg het antwoord wat ik niet wilde. En op zondagochtend schreef ik daar een liedje over. Hij vroeg echt, echt gebeurde, ik vroeg echt, zou je me leuker vinden als ik beroemder zou zijn? En hij zei echt ja. En toen dacht ik echt, wauw, dat is wel vrij intens. Wie heeft nou aan iemand gevraagd, zou je me leuker vinden als ik beroemder zou zijn? Wie stelt die vraag nou? Hoe lang is het geleden? Dat ik jou voor het laatst zag Ik geloof ongeveer Rond twee maanden één week en een dag Sindsdien denk ik Als jij me nog wilt zien Dan met een groot gebaar Een brief of huilen In mijn deurpost Het gaat niet meer zomaar Ik laat het Echt niet meer gebeuren Nee het is nu wel Genoeg Totdat ik s'avonds je bericht lees heen, gaan we hangen in de kroeg. Dus we lopen samen ons café en iedereen begroet jou bij je naam. En ze draaien een van jouw liedjes, ook nu vind ik er niets aan. Maar goed, we krijgen gratis drank, jij een wodka en ik bier. Je het niet eens te bestellen, nee, dat weten ze wel hier. Je zegt wat fijn je weer te spreken, ik had me zo verheugd hierop. Ik denk ja, nu is het wel fijn, maar wie raakt morgen mijn hart? Hij zegt vijf keer dat je me leuk vindt. Ik denk, wat heb ik dan niet genoeg? Er spookt een vraag rond in mijn hoofd. En ik voel nu al de pijn. Ik vraag, zou jij me leuker vinden? Als ik beroemder zou zijn. En jij zei ja. En ik werd boos. En daarna lagen we in bed. Jij stond vroeg. Ik droomde dat ik jou mijn huis uit had gezet. Ik laat het echt niet meer gebeuren. Nee, het is nu wel genoeg, totdat ik s'avonds je bericht lees. De koffer die we speelden was uh, van... Ja, wij dachten altijd van de Shonies. Want dat is de versie die wij kennen uit de, kroeg, de Brabantse kroeg met carnaval. Uh, en toen laatst speelden we het voorprogramma van The Kick. En na onze show draaiden ze de Nederlandse versie, de oorspronkelijke Nederlandse versie... Dans je de hele nacht met mij, van Karen Kent. En toen dachten wij, wacht eens even, dit is gewoon een heel erg mooi liedje. niet per se alleen maar een meebrul- en stampliedje. En toen dachten we meteen, dit is perfect voor een clean beat repertoire als koffer.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 Voor de zon komt, heb jij al lang gezegd. Die droom van jou is niet zo slecht. Ja, die droom van jou en mij is echt. Dans je de hele nacht met mij? Want de muziek brengt de liefde dichterbij.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 zijn er niet veel, waarin we gewoon telkens zingen. Het zijn niet veel die ik wil, het zijn niet veel die ik zie, het zijn niet veel die ik voel, het zijn niet veel die ik doe, het zijn niet veel die ik hoef, het zijn niet veel die ik, hoef, veel die ik zoek. Echt super moeilijke tekst om te onthouden. Hebben we hebben echt heel lang moeten oefenen, want er zit totaal geen logica in. En dat zit verder. Het grappige is we hadden het opgenomen en uh, onze producer uh, Arne van Petegem, die woont in Arnhem, en die heeft drie kleine kinderen. En hadden we het liedje opgenomen, En toen kwam die jongste binnen en die vroeg: wat heeft ze niet veel? <lacht> En toen zei Arne, dat vertel ik je later wel als ik groot ben, als je groot bent. Het zijn. sessie rond Queen Pete, de tweeling Loes en René Wijnhoofd en het nieuwe album heet Afblijven. En er komen meer van die sessies aan bij de Velvet voor Nooit meer Slapen. Kijk maar eens op de website vpro.nl/nooit meer slapen. Poëzie van Runa Svetlikova. In februari komt er een nieuwe bundel: 23 tips om de hond en je demonen aan de lijn te houden. En dit gedicht zal er ook in staan. Suicide by microwave oven werkt alleen in de film. Je vergist je. Het gillen op de kast dat zijn de bloemen niet. Bloemen gillen niet. Ze dragen een kroon, een kelk. Ze hebben een bodem, net als jij, en stempels, maar geen stem. Bloemen dwingen niet, het zijn gewoon stervende stukjes flora, je zet hen in een vaas, nadat je de folie wegsmeed, zorgvuldig scheef, de eindjes van de stelen sneed, voeding in het water deed en alles, alles netjes schikte. Bloemen eisen geen, ik ook van jou bedoelen niet, wordt snel weer beter... zodat we zoals altijd op café en jij dan eindelijk... wat je beloofde, bloemen zeggen niet, proficiat. Je doet het goed, maar... Haal ietsje dieper adem. Luister. Dat je gegil. Het zijn de bloemen niet. Er is een heel mooi gedicht van uh, Sylvia Plaat... Ik ben de naam nu vergeten, want ik uh, ben ik goed genoeg voorbereid. <laughs> maar er, uh, het gaat over... Uh, ze ligt in een ziekenhuiskamer en er zijn rode bloemen. En die rode bloemen verstoren haar rust. En ik heb het heel lang een heel erg vreemd gedicht gevonden... in een bundel waarin ik mij best wel kon vinden. Um, ja, tot ik op een gegeven moment... Dus zo een beetje uit de, uit, het leven, uit de wereld gestapt was. Niet uit het leven gelukkig, maar wel uit de wereld gestapt was. En ik besefte dat zo bloemen die je krijgt op een podium... of bloemen die je lief u kan geven... of bloemen die uh, een vriendin kan geven... dat die ook soms wel dwingend kunnen zijn. Dat die een boodschap dragen... die niet altijd even... makkelijk te dragen is. Um, en... En toen dacht ik van ja, het, is, het zijn niet die bloemen die die boodschap dragen. Het is, die boodschap zit in jezelf. Um, het, het idee dat het altijd maar beter moet en dat je zo heel veel dingen moet doen voor iedereen. En, en ja, vandaar, de bloemen gillen niet. Suicide by microwave oven.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 Suicide by Microwave Oven werkt alleen in de film... Een gedicht van Runa Svetlikova. Morgen in Nooit Weer Slapen komt schrijver Bert Natter op bezoek... over zijn nieuwe boek. Ze zullen denken dat we engelen zijn... over twee mensen die elkaar ontmoeten tijdens een terreuraanslag... en wat er daarna gebeurt, dat allemaal morgen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. Op Radio 1, het nieuws van Malle Kanten.